10 uur en Montserré met het NWS-journaal. Het Pentagon zegt dat de Chinese regering cyberaanvallen uitvoert door computers van de Amerikaanse overheid. De beschuldiging staat in een rapport dat jaarlijks door het ministerie van Defensie wordt opgesteld over de Chinese strijdkrachten. Het is volgens het Amerikaanse persbureau AP de eerste keer dat het Pentagon zo stellig zegt dat de Chinese overheid achter de aanvallen zit. Tot nu toe sprak het ministerie slechts over aanvallen uit China waarvoor mogelijk opdracht was gegeven door de overheid.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 De gewapende groepen die sinds vorige week twee Libische ministeries omzingelen, gaan door met hun actie. Ze eisen het aftreden van alle voormalige gaddafi aanhangers die nog in de regering zitten. Gisteren nam het Libische parlement een wet aan die het oud-Gaddafi-gedrouwen verbiedt om hoge overheidsfuncties uit te oefenen. De milities nemen daardoor geen genoegen mee en willen dat er scherpere maatregelen worden genomen. De FIFA heeft het hoofdbestuurslid Chuck Blazer vlak voordat hij officieel terugtreedt toch nog geschorst. De Wereldvoetbalbond wil volgens ingewijden niet dat hij ongestraft van het toneel verdwijnt. De Amerikaanse FIFA-bestuurder wordt gezien als een van de grootste graaiers uit de voetbaltop. Hij zou in 13 jaar tijd ruim 15 miljoen euro hebben ontvangen als baas van de Amerikaanse tak van de FIFA. En het grootste deel daarvan heeft hij niet kunnen verantwoorden. Blazer zag de buil hangen en wilde 30 mei opstappen, maar nu wordt hij dus geschorst en hangt hem een onderzoek boven het hoofd.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 NOS, NOS Radio Langs de lijn. Met Jack van Gelder. Een bijzonder goedenavond. Leeuwarden vierde vanavond uitbundig het kampioenschap... van eerste divisieclub Sportklop Kambuur. Er waren veel Vriezen op het feestje afgekomen. Hier is onze aanvoerder. Dan we komen straks op terug en in het Zuid-Limburgse Kerkraden gingen vandaag de sirenes af. Op het moment dat er andere signalen zouden zijn, ja, het is maandag 12 uur hè. <laughs> op het moment, dus is het, voor alle luisteraars, het heeft niets te maken met de prestaties, het is dus gewoon de maandelijkse oefening. <laughs> maar uh, ja, dan heb ik het even kwijt. Roda-directeur Marcel van de Bunder was dat. Gisteren werd Rode JC veroordeeld tot het spelen van na-competitie. Vandaag proefden we de sfeer in Kerkraden. En op het hoofdkantoor van de sponsor van Ajax klonk applaus voor de kampioen van de eredivisie. De selectie van de Amsterdamse ploeg heeft afgelopen nacht flink doorgefeest. Maar een kater? Nee, eigenlijk niet. Ik had niet zoveel last van me. heb ik eigenlijk nooit uh, als ik wat gedronken heb. Maar ik heb uh, me ja, niet ingehouden, maar uh, ook niet overdreven. Katers waren er wel te vinden bij Volendam en Feyenoord. Ook daar zijn we langs geweest. En verder praten we over de Ronde van Italië... met onder andere Blanco-ploegleider Michiel, eh, Michiel Elijzen. En hebben we aandacht voor een opmerkelijke rel in de tenniswereld. Maar we beginnen in Leeuwarden. Die stad stond vanavond op zijn kop bij de huldiging van sportclub Cambuur. De club behaalde vrijdag het kampioenschap van de Jupiler League... en kreeg vanmiddag de schaal. Werd vanavond in de Friese stad in de bloemetjes gezet. Verslaggever Roel Pauw was erbij. Dit was toch de wedstrijd hè, die we nu zien op het scherm. Waar heeft u hem gezien? Ik heb hem thuis gevolgd op mijn iPadje. Het was een beetje behelpen? Het was een beetje behelpen, maar het is wel gelukt. Ja, want u had liever in Rotterdam gezeten of in het Cambuurstadion... waar je het via een scherm kon volgen? Het was wel leuker geweest, maar ik heb met mijn zoon gekeken die is acht jaar. en Ja, wordt een beetje te laat. Ja. Wel opgebleven tot het eind? Ik heb het helemaal gezien. Ja, en je hebt ook een shirt gescoord, een gratis shirt. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Een echte fan? Kamber ja. is dus een hele goede ploeg, maar ik had niet ingeschat dat ze kampioen zouden worden. Het is ook bijzonder, want de hele competitie staat ze geen moment bovenaan. En de laatste wedstrijd, daar valt juist die beslissing. Ja, gedroomde uitkomst. 10.000 ja. mensen kunnen er op het plein bij de Oldenhoven. Er staan hekken omheen. En iedereen die naar binnen wil, wordt gefouilleerd. Net stak er iemand bij Gaals vuur aan, werd onmiddellijk afgepakt en gedoofd. Er wordt flink gedronken, natuurlijk omdat er een feestje te vieren is. Maar ook omdat het weer echt fantastisch is. Het zonnetje nodig uit voor nog maar een biertje. Is dit de jongste Kambuur-fan? Ja, denk je wel. Als het jongetje wat wil ja. Dat, Dat weet ik, u nog niet. Nee, okay. verrassing. Met een knal vloog het geluid eruit. Geeft mij de kans om even een goed gesprek over voetbal te houden. Een verdiend kampioenschap? Absoluut. Ja, ja zeker weten. Ja, maar volgens mij geloofde er niemand er meer in. Ja, als Kami geloof je overal in. Ja? ja zeker. En nu dan? Was u al de wanhoop nabij? Nou, de wanhoop niet, maar ik twijfel toch wel. Ja? ja, zeker. Ik had dat niet meer geraakt. Wat heeft ze dan uiteindelijk over de streep kunnen helpen? De trainer, hè? Henk de Jong. Ja, ja hij, heeft geen, hij heeft geen papieren, maar hij kan wel trainen. Ja. Maar met gevoel en praktijkervaring. Alle hulde voor Henk de Jong vanavond? Ja. Zonder ja? meer? Ja. ja? Ah. En de spelers, denk ik? Ja, ook een klein beetje. Hè? En wie waren de uitblinkers uh, dit seizoen? Verdediging. Lucas Bijker, echte leeuwweller. Nienhuis op laatste keeper. Nou, en de vorige tiga doe niet erg goed. Kierke Hemmen. Hemmen, hè. En, en Bartó, de spitsen, die hebben ook uh, echt de laatste wedstrijden nogal wat uh, betekend. Het geluid doet het weer. Ja, dat is hè. Kun je het wel een beetje zien. Nee. Op de schouders. Met één bij opa, hè. Bij opa. Wie ja, met opa. Is de die is de sterkste, hè. Ja. Oké, okay, we staan hier en we gaan los. Dames en heren, ladies and gentlemen. Wij beginnen met de huldiging van ons kampioensteam. Daar gaan we. De eerste. Hij maakte alle promoties mee. Hier is hij met de schaal. Onze materiaalman, Sipi Huizinga! Ja. Hij was al kroonprins van het Friese voetbal en nu de grote koning van de UPL League. Een heerlijke mister positivo. De hoofdtrainer, Henk de. Daar komt hij. Fantastische girl. Daar staat hij met de kampioenschaal in zijn handen. En hij werpt handkusjes het publiek in. Hé, iedereen had het over een Houdini act. En zo voel ik dat zelf ook. Maar jij hebt er steeds in geloofd. Was dat een bluff of was dat trainersinzicht? Nee, dat was geen bluff. Dat heeft gewoon mee te maken dat ik twaalf man op kan stellen. En daar staan ze. Ja, kom maar! Twaalf man. De aanhang van Cambeur is heel trouw. En wees trots op Leeuwarden. Yes, kom on. Spree, en de rijt aan de zee, joh. We hebben een al het Dit is ons ideaal. Vond het dan wordt je niet kampioen? Ja, dat vind ik mooi, top. Ik zie de ons aan de zee. zal toch een oude supporter zijn die denkt: Ik ga even naar mijn helden kijken. Je wordt helemaal gek. Maar een mooi feest daar in Leeuwarden. En een mooie kampioen. in de Vriezen, dus. Kambuur volgend seizoen in de Eredivisie. Via de na-competitie zouden er nog twee eerste divisieploegen kunnen promoveren. Bij de uitreiking van de Gouden Stier: de prijzen voor de beste spelers uit de eerste divisie. trof verslaggever Rob Fleur vandaag twee Volendammers aan. Volendam verspeelde vrijdag op de laatste speeldag de titel. De ploeg kan dus via de nacompetitie naar de eredivisie. Maar dan moet de teleurstelling eerst nog worden verwerkt. Hans de Koning is trainer van het jaar geworden. Maar de grote vraag die iedereen uh, zal stellen en wil weten. Hoe is het met de kater in Volendam? Nou, ik moet zeggen, vandaag wel weer beter. Maar ik heb gisteren een dramatische dag gehad. Het is dus echt, uh, zaterdag viel me nog mee. Want ik kon uh, proberen tot die gasten een beetje op te kalavateren. Maar gisteren zelf in rust had ik... Uh, ja, zo'n dag heb ik nog niet gekend, ook niet als speler. Kan het nog? Want iedereen frons zijn wenkbrauwen uh, als je zo diep in de put zit. Nou, terecht. Want uh, dat is ook mijn vraag weer op straks. Want het is heel simpel. Ook die gasten van de week vrijdag zie en zaterdagochtend, ochtend. Ja, is geen land mee te bezuilen. Dat lijkt me logisch. Alleen, op een gegeven moment moet je bezinningen verzetten. En Jack Tuip die, uh... ja, die zei er vanavond ook, natuurlijk uh, uh, we hebben er een slecht gevoel van overal, maar we zullen er wel weer van gaan. Uh, het zou wel uh, heel knap zijn hè? als je mentaal zo geknakt bent dat je je weet op te vijzelen. Nou hebben we dit jaar toch een paar keer moeten doen, ook in, in, in, in wedstrijden. Dus uh, ik ben benieuwd erop en uh, weet je, er is nog één gouden stier te verdelen. Hè? Dus laten we het jaar daar dan maar van gaan. Een dubbele prijs voor Jack Duip, van topscore wisten we... Nou ook nog de beste speler van de eerste divisie. Ja. En wat nu? Ja, dat is natuurlijk een hele mooie prijs. Ik bedoel, het uh, is toch een stukje erkenning en uh, ja, dat je een goed jaar hebt gehad. Maar ja, de mooiste bekroning uh, helaas niet gekregen. Maar, uh, gemiste titel. Ja, dat is de gemiste titel uiteraard. Maar dit is wel een. Uh, ja, een mooie individuele prijs waar ik, waar ik zeker trots op ben. Louis van Gauw, de Bonskoos, rijdt hem uit en zei je bent ruim voor de Eredivisie. Het moet eindelijk een keer gebeuren. Niet over tien jaar geleden beginnen dat Groningen mislukte. Waar en toe? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik weet het niet. En, uh, heel veel clubs die wachten met een belangstelling met, uh, met concrete aanbiedingen. Die heb ik ook bijna nog niet gehad. Uh, ja, dat, dat, is allemaal, uh, dat gaat allemaal binnenkort komen. En, uh, ik kijk rustig wat er op mijn pad komt. Ik hoor de naam FC Utrecht. Ja, die heb ik ook meerdere keren gehoord. Maar uh, ja, ik, ik weet er serieus niks van. Ik heb niks uh, van u gehoord. Nou, Topschorder, uh, speler van het seizoen en transfervrij. Ja, het moet toch niet zo moeilijk zijn. <laughs> ja, het is een mooi moment uh, om te vertrekken, denk ik. Uh, goed seizoen had veel goals gemaakt. En uh, ja, dan is, zoals ik al zei, de mooiste bekroning niet. Maar laat dan de transfer maar de mooiste bekroning worden. Quincy Promes werd vanmiddag nog als grootste talent onderscheiden. En eerig gast, hoorden hoorde het, was bondscoach Louis van Gaal. U hoorde het zojuist ook al, hij reikte de prijs uit aan Jack Tuip. Rob Fleur trok hem aan zijn jasje om te praten over Ajax, het Nederlands elftal in de eerste divisie. En ook dat niveau is van belang volgens de bondscoach. Nou, die tweede afdeling, uh, die zal er altijd zijn, of er nou een eerste divisieclub is, of de topklasse, of de hoofdklasse, die zal er altijd zijn. Uh, dus uh, in zoverre is het goed dat er uh, een verschil is in, uh, in niveau. En als, de, als die er is en, en er is behoefte uh, uh, voor, dan, dan is dat uh, een fantastisch iets. Want ik denk niet dat, dat er veel landen zijn met zo'n piramideopbouw als in Nederland. Met die uh, structurele goede accommodaties die wij hier hebben. Toch zegt iedereen in Nederland, uh, ook de coaches, de kloof tussen eerste en eredivisie wordt steeds groter. Ja, dat heeft te maken met geld en, en, en daarin uh, zeg ik al wat uh, over de behoefte. Het gaat erom uh, vervullen eerste divisieclubs uh, nog uh, hun sociale waarde in de regio. Want voetballen in Nederland is een regio-sport. Uh, maar uh, jij bent zelf bleek wel eens naar mensen gaan kijken in de eerste divisie. Dan loopt er dus toch talent rond. Het is niet helemaal totaal afgerond. Ja, ik heb Koevermans uh, als AZ-coach uh, bijvoorbeeld genomen. Maar ik heb Strootman, die wilde ik ook nemen bij AZ. Die is toen naar Utrecht gegaan. Gaan. En uh, Valkenburg, uh, die via AZ naar uh, NEC. NEC is gegaan. Ik heb uh, RKC, uh, Den Belen uh, bij RKC Maarten Martens weggehaald. Ik weet niet of ze toen in de Eerste Divisie speelden. Maar ik denk dat er genoeg voorbeelden te vinden zijn van Eerste Divisie spelers... die nu in de Eredivisie een, een hele waardige rol uh, vertolken. Dan in is anders? Je vorige speler, die man die bij je op de achterbank van je auto zat, Frank de Boer, is ook drie keer kampioen geworden. En illustre illustreitje, Louis van Gaal, Rienes Michels, Frank de Boer. Ja. Ja, nee, ik heb hem ook een sms'je gestuurd. Daar heeft hij ook welkom, op gereageerd. Maar welkom bij de club, hè. Ja. En, uh, alleen hij heeft erop gereageerd dat hij, hij hoopt dat ik volgend jaar in het uh, rijtje van twee uh, zal, uh, zal zitten en niet in het rijtje van drie. Okay. Um, je gaat met een Nederlands elftal, uh, wat je zei, een, een trip maken naar de bloedhitting. Waar je heel veel moet wisten, want je komt bij geloof ik 35 graden, het zal wel heet zijn. Heb je al besloten met wat voor ploeg je erheen gaat? Nou, dat hangt van de selectie van Corport af. Maar ik neem aan dat jullie er overleg over hebben. Dat lijkt me logisch. Nee, want volgens mij gaat Corport ook nog een trainerskamp beleggen. Dat ga ik trouwens ook. Dus, dus wat dat betreft kan er nog een hele hoop veranderen. Het is niet zo dat je zegt... Het is een, je hebt ooit een keer gelogen, ik weet niet of jij het zei... Maar ik meen zoiets te zeggen. van, het is een trip om... Het moet voor sponsorbelangen wat geld ophalen. Je hecht, hecht je er wel enige waarde aan, of niet? Natuurlijk, ja, want uh, ik kan nu uh, zien hoe spelers op elkaar reageren in moeilijke omstandigheden. En die zullen in Brazilië ook zo moeilijk zijn. Dus uh, ik heb altijd gezegd: uh, ik hoef niet de beste spelers mee te nemen naar Brazilië, maar de beste groep. Kan je daarna één oefening in het land, nog Portugal? En dan gaat het weer beginnen. Uh, Portugal zit er nog tussen en, en dan gaat het weer beginnen tegen Estland en Andorra uit. Nou, ja, en dan, ja, je lacht al, want dat feest kan je gewoon al vieren. Nou ja, dat weet je nooit. En daarom heb ik gezegd: het is nu 99%. En die, maar die ene procent moet je toch binnenhalen. Hoe gek het ook klinkt. Daar twijfelt niemand aan, hoor. Ja, maar dat is makkelijk als je geen verantwoordelijkheid draagt. Is dat, dat is wel waar. Heel makkelijk om dat te zeggen. Have you had enough of mine Are you reeling in Je zou het moeten zien aan de andere kant van het raam. Eindredacteur Piet Teling zit te swingen op de muziek van Steely Dan. Reeling in the years. Rode JC zit in grote problemen. De Limburgse club uh, verloor gisteren bij Nak Breda met 5-3. En is daardoor net als VVV Venlo veroordeeld tot het spelen van promotie degradatie play-offs. Een koude douche dus voor de club die al decennia geldt als een vaste waarde op het hoogste niveau. Verslaggever Ragnar Niemeyer peilde de stemming bij verschillende betrokkenen. Prachtig doelpunt! Anthony Lurling. De ene is nog mooier dan de andere. Het is 5-3. Nak speelt ook komend jaar in de Eredivisie En de play-offs om degradatie zijn wel zeker voor Rode JC. Hij wordt te zwak aangepakt als hij afgaat op het strafgebied. Het verwachtingsbeeld wat ik had, is totaal niet uh, uitgekomen met het patroon. Uh, uiteindelijk. Uh, uh, ja, heb ik het uh, zeker zo, uh, zo niet verwacht. Iedereen die toont zijn emotie op een andere manier. De ene die, die scheldt dus flink, de ander laat een traantje uh, vallen... en de ander gaat stil in een hoekje zitten. Maar we hebben zware tijden ook in het verleden gehad... en we zijn iedere keer weer boven komen drijven. Uh, en dat vertrouwen dat heb ik uh, ook op League niveau Ik denk als als dat degradeert in dit stadion met deze uh, begroting... dat het heel, heel moeilijk wordt, want je zult er flink terug moeten. Ik denk dat ze dan in ontzettend zwaar weer komen. Drie betrokkenen met allemaal hun eigen mening en verhaal over de situatie van Rode JC. Trainer Ruud Broods, algemeen directeur Marcel van de Bunder en journalist John Barnier van L1. Ik sprak met ze in Zuid-Limburg waar het gisteravond niet voor het eerst onrustig was. Bij het stadion na terugkeer van de spelersbus vertelt Barnier, die uit professioneel oogpunt, een kijkje nam. Ja, het was helaas, moet ik zeggen, bij hommels En ik denk weer hetzelfde groepje als toen dat hij ook weer problemen maakte. Dan, dan komt die bus van Rode JC aan en dan gaan ze allemaal daar rustig staan... en dan beginnen ze te schrijven van klootzakken en lamzakken... en een van Rode JC niet waardig, we trekken van de pens af. Ja, ik vind dat dingen die mensen onwaardig... om daar verantwoording te gaan vragen aan voetballers... die in mijn ogen die, middag, die zondagmiddag in Brida, hun uiterste best hebben gedaan. Roda zit in een uh, hele vervelende situatie. Ze zitten in heel erg zwaar weer. Het hele seizoen eigenlijk al in zwaar weer. Ze hebben geloof ik 10, 12 weken op plaats nummer 16 gestaan. En het is eigenlijk hetzelfde scenario als in het seizoen 2008, 2009... waar het ook niet lukte. Waar ze zich via een wonderbare ontsnapping in Rotterdam... toen op 2, 2 mei of 5 mei, ik weet niet meer precies... via een 2-3 overwinning tegen Feyenoord... aan uh, rechtstreeks de degradatie ontsnapten. En vervolgens dan twee potjes tegen Dordrecht en Kambuur... zich hebben weten te handhaven in de Eredivisie. Maar ik denk dat het dit seizoen... Na afloop in deze nakompt is het nog allemaal veel moeilijker wordt. John Banier, hij drinkt zijn kopje koffie op het terras in Valkenburg. Ik stap in de auto voor een ritje naar het oude stadion van Roda, Kaalheide. Waar de basisspelers van een dag eerder uitlopen. Trainer Ruud Brood kijkt ernaar vanaf de stoffige hoofdtribune. Gefrustreerd. Ja, ja, zonder meer. Kijk. Uh... Als, als trainer uh, ga je zeker de oorzaken zoeken. Ook bij jezelf, maar ga je kijken waar, op welk moment gaat zo'n wedstrijd uit je handen glippen. Uh, daar hebben we het er net ook over gehad in, in de nabespreking. Nou, dan moet je dus uh, met z'n allen door, door deze hele zure appel heen... en je weer, uh, hoe simpel het heet, richten op ten eerste Heerenveen en vervolgens de play-offs. Heb jij een diploma coach betaald voetbal? Ben je uitgebreid geschoold, stages gelopen? Je hebt jarenlange ervaring als voetballer en als trainer. Voor dit soort crisissituaties, laten we het zo noemen... bestaat daar een managementcursus voor? Of is dit vingerspitzenkevul hoe je hieruit moet zien te komen? Nee, er bestaat geen cursus voor. Ik denk dat dat ook ervaring is. Maar met name hoe je met elkaar omgaat en overleg hebt. En door alle zaken toch wel even te benoemen... En dat kan op een hardere manier, want het is profvoetbal. En dat heet verantwoordelijkheid nemen. En dat geldt dus ook voor de groep. Ruud Brood. Nog minder dan hij heeft algemeen directeur Marcel van der Bunder van Roda... invloed op het resultaat op het veld. Maar hij is wel de baas en huist in het Parkstad Limburgstadion. Weer een paar kilometer verderop. Hij trof vanmorgen op de kantoren in het stadion een grafstemming aan. En hier en daar werden treintjes weggepinkt. Iedereen is er neergeslagen... En uh, eigenlijk ben je dat zelf ook. Hè? Je, uh, je verliest een wedstrijd. Uh, je verliest wel eens vaker een wedstrijd. En dan, dan heb je eigenlijk je moment dat je een avond uh, enorm mag banen... en de volgende dag, dan heb je je weer opgeladen. En dan zeg je van kom op, hè? Uh, op naar de volgende wedstrijd. En dat duurt nu iets langer. Zeg eens eerlijk, wanneer heb je voor het eerst gedacht... het zou wel eens zover kunnen komen? Of heb je het nooit zien aankomen en altijd vertrouwen gehouden? Nee, want dat zou ook niet uh, getuigen van realiteit zijn. Op het moment dat je uh, de laatste elf... Uh, speeldagen op een uh, degradatie, of in ieder geval competitie plek staat. Dat betekent een, een tweede begroting. En uh, daar, daar zijn we mee bezig. We hopen nog steeds dat die dadelijk weer terug de lijn uh, kan. Ik heb ons gezegd: uh, liefst onder het stof. Maar er zijn mensen die hier een uh, gezin uh, onderhouden, die hebben hun banen hier, die weten ook dat eventueel op League niveau uh, het uh, ja, allemaal minder wordt. Dat, dat uh, sommige contracten niet verlengd kunnen worden. En als ik dan zie wat, wat, wat, hoe zij zichzelf ook nog motiveren... dan is dat iets om trots op te zijn. En ik, ik, ik hoop dat ik daar mijn rol ook uh, bij kan uh, blijven spelen. Is degradatie rampzalig? Dat zijn dan criticasters vaak geneigd om te zeggen... Roda, uh, degraderen, dat is over. Ik, ik denk niet dat het een doodsteek is voor Roda... maar het, het maakt het er zeker niet makkelijker op. En uh, als je ook nog eens een keer kijkt naar de economische ontwikkeling zeker ook in, in deze regio, dan, uh, dan zal het wel heel zwaar worden. Uh, maar we hebben zware tijden ook in het verleden gehad... en we zijn iedere keer weer boven komen drijven. Uh, en dat vertrouwen dat heb ik uh, ook op Super League-niveau. De play-offs beginnen voor Roda over tien dagen. De club uit Kerkrade speelt dan tegen de winnaar van de ontmoeting... tussen de Graafschap en Fortuna Sittard. En dan uh, naar Rotterdam. Teleurgestelde gezichten dus in Kerkrade, maar ook in Rotterdam. Feyenoord is namelijk niet de nummer twee van de Eredivisie geworden... De ploeg verloor gisteren verrassend met 2-0 van Ado Den Haag... en daardoor is PSV nu niet meer in te halen. Qua punten kan Feyenoord nog gelijk komen... maar het doelsaldo van de Eindhovenaren is vele malen beter. Missie mislukt dus in Rotterdam... waar men toch eigenlijk best een goed seizoen heeft gespeeld. Of misschien wel een heel goed seizoen. Joep Schreuder peilde een dag later de stemming bij Feyenoord-trainer Ronald Koeman. Hoe boos was je? Ja, wel boos. En uh, nog steeds uh, ja. heb ik wel iets van binnen dat ik zeg van uh, Verdorie. Als je ergens om speelt, en dan was het niet meer helaas het kampioenschap. Maar wel de tweede plek in, uh, op de ranglijst. Ja, en dat uh, heeft een aantal gevolgen dan. Uh, ook voor de club wat positief is. Ja, en als je dan de wedstrijd ziet, vind ik dat we, dat we wel uh, gedeeltelijk verzaakt hebben. Kan dat? Ik bedoel, men praat over instelling. Als er zoiets belangrijks op zijn spel staat. Nou ja, het is net uh, geef je 90 of geef je meer dan 100 En het is een gegeven dat we nog wel eens in uitwedstrijden dat uh, laten liggen. Dat uh, door een stukje opportunisme of agressiviteit van de tegenstander. Want je praat niet over kwaliteit. Want Feyenoord moet beter zijn als ADO kwalitatief. En Feyenoord moet ook beter zijn dan Zwolle kwalitatief. Feyenoord is ook beter kwalitatief als RKC. En toch win je daar niet. En uh, nou ja, dat zijn punten die je dan uiteindelijk tekort komt om nog hoger op een ranglijst te komen. En Ik begrijp dat iedereen zo denkt en praat. Maar... En dan heb je het over waarom lukt dat niet. In de Kuip lukt dat wel. Uh, want als je dan een mindere fase in een wedstrijd hebt, heb je de twaalfde man die je wel uh, die broodnodige agressiviteit uh, toeschreeuwt. Maar uit hebben we dat niet. En dan moet het uit onszelf komen en dan is er toch in bepaalde wedstrijden te weinig reactie plaats die nederlaag gisteren is in een kader want is het seizoen mislukt door gisteren nee absoluut niet en dat heb ik ook gezegd uh, vanochtend dat uh, uiteindelijk als je als je het seizoen uh, zondag goed afsluit tegen NAC met een overwinning dan uh, kun je tevreden zijn maar ik ben wel zo'n uh, sportman en zo'n winnaar dat ik uh, ook wel terugkijk en, en, en momenten zie waar meer in had gezeten nou, je moet altijd voor het maximale gaan, ondanks dat de doelstelling bereikt is. Ondanks dat we ons plaatsen voor Europees voetbal. Dat is allemaal fantastisch wat er ook dit seizoen weer uh, is gebeurd met Feyenoord. Maar er zat meer in. Nou ja, en dat, uh, dat is wel eens moeilijk. Jij bent wel als coach enorm nodig. En dat klinkt misschien leuk. Maar jij moet het hele seizoen lang enorm veel interveneren. Heel veel coachen. Je moet heel nadrukkelijk hier aanwezig zijn. Zou je dat niet zelf wat minder willen? Nou, aan de ene kant vind ik dat je als trainer altijd aanwezig moet zijn. En heel veel is natuurlijk op het trainingsveld. Uh, zo gauw een wedstrijd begint, ja, is dat beperkt. En, en dat is wel een gegeven bij Feyenoord. En dat ligt aan ervaring, ligt aan leeftijd van spelers. Dat je spelers nog echt uh, erop moet wijzen: op posities, op uh, invulling daarvan. En dat ook heel veel met beeld en uh, moet doen door de week. Om, om het elftal voor te bereiden. Dat is een taak van een trainer. Maar. Maar die jonge jongens hebben het hier allemaal, hebben jou nog zo nodig. En wanneer is dat klaar? Wanneer zeg je, het zijn kerels? Nou, dat, dat zijn nog veel niet. En dat, dat is ook logisch, dat moet je ook accepteren. Maar er moet wel een ontwikkeling in zitten bij spelers, dat dat steeds beter gaat worden. Nou, en die stap moet je volgend jaar met Feyenoord wel gaan maken. Ik hoor toch ook een Amsterdamse woord, gochme. Maar dat komt met ervaring. Dat is zo. Dat is één ervaring. En dat is ook het ontleden van, van spelers. En uh, waarin wij uh, spelers hebben die misschien dan toch in, het, in de laatste fase van een aanval ook een stukje overzicht ontbreekt. Wat andere ploegen meer hebben als wij, ja, dat, dat is wel ook een feit. Slotvraag, uh, 6 mei. Wordt het een rustige zomer voor jou, voor Feyenoord? Nou, voor mij wel. Want uh, ook als trainer heb je behoefte aan uh, even afstand nemen. Maar uh, technisch directeur Martin Vergeel zal het. Uh, Des te drukker hebben, want ja, er, misschien gaat er wel wat gebeuren. En uh, spelers die misschien uiteindelijk de keuze gaan maken... Uh, ja, dat gaat allemaal uh, de komende weken gebeuren. Nou ja, dan laten we afwachten hoe dat uiteindelijk gaat verlopen. Je hebt je telefoon wel aan op vakantie? Ik ben altijd bereikbaar, ja. Nou, niet als hij 18-hals loopt of vader de Lobo, waar hij woont in, in Portugal... Um, ja, we gaan door met Ajax. Want er was eigenlijk niets uit te rusten voor de spelers van Ajax. Na al uh, de champagne en bier van gisteravond gingen de kampioenen vandaag bij hoofdsponsor Egon langs. Vanuit Den Haag, verslag van Steven Dalebout. Welkom, welkom. Ja. Ach, dit is hem, dit is hem, dit is hem. Welkom, de derde die we samen hadden, De derde. Dankjewel. Bij de achteringang van het hoofdkantoor van de sponsor stroomt de kampioensbus leeg. Het is handenschudden geblazen, met kleine oogjes, ook bij Lassen. Maar een kater kun je natuurlijk niet noemen na een kampioensfeest. dat kan bijna niet. Maar, maar mijn hoofd heeft wel eens lichter gevoeld. Nou ja, maar goed. Gisteren natuurlijk uh, een leuk feest en uh, ja, dat is fantastisch. Maar, uh, maar we gaan wel even door vanavond nog even. Dus uh, dat houdt niet op. Ja, wat gaat er nog meer gebeuren? Nou, we gaan vanavond uh, wat eten en, uh, en daarna nog vast nog een, uh, een drankje drinken. De Paracetamol en de ibuprofen zitten in, in de binnenzak. Die heb ik, uh, die heb ik bij me. Ja, <laughs> nee, nee, nee, dat heb ik niet, heb ik niet nodig. De, nee, uh, nee, ik, ik voel me op zich wel goed, moet ik zeggen. Ik had het dergen verwacht, dus uh, dat is wel goed. Aan sommigen van jullie dat het best zwaar is om hier op dit moment te zijn. Maar denk maar zo, het is erger om hier niet kapot te zijn dan wel kapot te zijn. Als je hier kapot bent, dan heb je in ieder geval een van het kampioenstap. Ricardo van Rijn ziet er misschien nog wel het frist uit. En dat is opmerkelijk, want van Rijn werd vlak voor de kampioenswedstrijd tegen Willem II ziek. Het had niet veel gescheeld of hij had die wedstrijd niet eens kunnen spelen. Ja, dat was wel een, een lichte twijfelgeval, moet ik eerlijk zeggen. Uh, sinds, uh, sinds donderdagnacht was ik, uh, was ik niet helemaal fit. Uh, het werd, vrijdag werd het, uh, viel, viel dat iets mee. Ik heb het toen wel gewoon getraind. Het uh, bleek toch dat ik, dat ik zaterdagochtend dat ik, dat ik lichte verhoging had en uh, een, een koorts had. Dus, uh, het was nog eventjes, uh, eventjes een twijfelgeval. Uh, ik heb zaterdag zelf niet meegetraind met de groep. En, uh, ben toen, na het melden op de club ben ik gelijk terug naar huis gestuurd. Uh, eigenlijk de hele dag in bed gebleven, uh, veel vitamine gegeten, veel geslapen geprobeerd en een uh, heel gelukkig zondagochtend uh, goed opgestaan. Ja, want je dacht het gaat mij niet gebeuren dat ik al net deze wedstrijd moet missen. Nee, dit was dan wel echt het uh, slechtste moment om, om ziek te worden natuurlijk in dit jaar. Dus uh, nee, gelukkig uh, is het net op tijd gestoten. En Daar rij je applaus voor Christian Eriksen. Na het dankbordje van de sponsor kan de selectie voor de zoveelste keer een podium beklimmen. Dit keer kijken vooral kinderen toe. Frank de Boer, de coach, glimlacht en denkt ondertussen aan de toekomst van zijn eigen kroost. Ajax wil een stap vooruit maken, maar de Boer snapt dat dat lastig wordt. Ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje van de, van de sleutelspelers natuurlijk die dit jaar uh, waarschijnlijk uh, na dit seizoen gaan vertrekken. Ja, dan, dan is het natuurlijk wel weer heel lastig om... Uh, ja, waar je eigenlijk geëindigd bent, om uh, daar weer te beginnen. En uh, die zal misschien dan misschien een stap terug moeten doen... om gedurende het seizoen uh, hopelijk weer twee stappen vooruit te uh, gaan doen. Ja, dat is afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar uh, dat is ook weer het leuke, denk ik, van een uh, trainersvak. Uh, Vang de boerders. De derde etappe van de Giro d'Italia is een pooi geworden voor Luca Paolini. Hij profiteerde van het klimmetje aan het slot van de etappe... en vooral van de afdaling naar de finish... Maar hij was niet de man die de Lond in het kruidvat stak... zoals we zo mooi zeggen, Sebastian Timmerman. Goedenavond. Goedenavond, Jack. Nee, dat, uh, dat was hij niet. Um, dat was de winnaar van vorig jaar, Rijder Hesjedal. Die ging op die, op die laatste klim in de aanval. Verloor gisteren in de ploegentijdrit uh, 25 seconden op Bradley Wiggins. Ja, en dan zul je zeggen, wat is nou 25 seconden? In een grote ronde, en zeker een ronde als de Giro heeft het verleden uitgewezen... kan dat best uiteindelijk veel, uh, veel betekenen. Dus hij ging in de aanval, leverde hem uiteindelijk niets op... want hij werd teruggepakt, maar daardoor... Werd het peloton, de, zeg maar, de elite groep vooraan, wel gereduceerd tot, uh, tot 33 renners. Die begonnen dus aan, uh, aan die slotafdaling. En dat was echt een uh, link, uh, linker afdaling. Er waren heel veel haarspelbochten. Zo nu en dan scheurde men door een uh, gehucht heen waar de wegen echt hartstikke smal waren. Um, leverde veel valpartijen op. belangrijkste valpartij was op het moment dat uh, Luca Paolini ontsnapte. Ontsnapt was eigenlijk. En uh, de Blanco ploeg met Steven Kruiswijk en Robert Geesink met name de achtervolging inzetten. En Kruiswijk hield de bocht niet, het was een bocht naar rechts... en daar ging hij onderuit, trok Geesink als het ware met zich mee... die viel over de fiets van Kruiswijk heen. Uh, stond wel weer heel snel op, Geesink kon ook weer uh, heel snel aansluiten... bij de, bij de achtervolgers. Uh, Kruiswijk kon dat niet meer, kon wel verder... maar sloot niet meer aan. En zo wint dus uiteindelijk Luca Paolini. Uh, Pieter Wening wordt zevende... Uh, op 16 seconden zat bij de achtervolgende groep. Die deed het ook heel erg goed, rijdt niet voor Blanco. Gees Sink uiteindelijk op de tiende plaats. Maar het zorgde dus inderdaad uh, al met al voor heel veel spektakel. Nog even over Kruiswerk, hoe is het met hem afgelopen? Nou, hij verliest uh, uiteindelijk in deze etappe uh, een minuut... Uh, nee, sorry, 50 seconden, net iets minder dan een minuut. Ja, het leek er niet op uh, alsof hij heel veel uh, hinder had. En kwam wel goed weg, hoor, want dit soort valpartijen... echt dat je wegglijdt in zo'n bocht... ja, dat, dat levert ook nog wel eens een keer een uh, gebroken pols... of een uh, gebroken arm op of een gebroken sleutelbeen. Dus wat dat betreft uh, lijkt hij goed weg te zijn gekomen. Ik kom zo bij je terug, maar eerst even naar een van de ploegleiders van Blanco. Goedenavond, uh, Michiel Elijzer.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 Nou, we hadden het wel aange aangekruist als, uh, als een gevaarlijke rit. Uh, uh, op zich was het niet een hele spannende rit, uh, mits, die, uh, uh, mits die afdalingen die niet in hadden gezeten. En, uh, maar ja, dit, daar zaten ze wel. En uh, wat Sebastian net zegt, uh, ze, ze waren nogal uh, gevaarlijk. Uh, veel bochten, smalle wegen, uh, kleine dorpjes. Dus dan is het altijd opletten, zeker als er, uh, als er hele goede dalen is. En, uh, uh, en mannen uh, zijn die een risicootje willen nemen, zoals uh, Paulini. Ja, dan moet je toch mee uh, als klassemens rennen. Dus uh, ja, dat, is, uh, dat is altijd gevaarlijk om, uh, om zulke ritten te rijden. Dus daar, uh, ik denk dat we daar handig op in hebben gespeeld... door het uh, initiatief ook uh, te nemen richting de afdaling... Door, uh, door voorraad te beginnen. Alleen uh, ja, met, uh, met pech uh, kan, je, ja, daar kan je verder weinig aan doen. Ja, gevaarlijke afdaling dus vanwege de smalheid van wegen. Of uh, gaf het weer ook wat moeilijkheden? Of was dat verder geen probleem? Nee, weer was prima. We hebben heel de dag uh, eigenlijk uh, voor of achter de bui aangereden. En uh, dat, was, uh, dat was prima. Geen, uh, geen enkel probleem met, uh, met regen of zo, waardoor, uh, waardoor steeds een herval kwam. Maar... Hij, hij hield de bocht gewoon niet te geleden weg op een uh, wat gladder stukje. Nou, ja, dat, dat hoort er helaas bij, maar het, was, uh, het waren even spannende minuten. En Michiel, kan je nou in zo'n etappe al meteen zien wie je goed in zijn vel ziet en wie niet? Nou, ik denk wel dat, uh, dat vandaag al de mensen uh, hebben laten zien... dat ze niet uh, zonder slag of stoot uh, uh, bijvoorbeeld een Wiggins naar een overwinning uh, gaan fietsen. Uh, gisteren hebben we toch uh, wat tijd verloren op een, uh, nou ik mag wel zeggen, oppermachtig uh, Sky... En uh, als ze in zo'n etappe al proberen tijd terug te gaan winnen... Nou, dan uh, kunnen we denk ik nog wel vuurweg verwachten. En uh, uh, Van de mannen ook uh, waarvan, we het, uh, waarvan we het verwachten. Zoals een Nibali en een Hesjedal. En uh, Kedal Evans schrijft vandaag een goede, goede koers. Dus uh, ja, ik denk dat die allemaal goed in orde zijn. Uh, dat we een leuk uh, en open Giro gaan krijgen. En jullie ook tevreden naar de eerste drie etappen zoals het zou moeten? Ja, ja zeker weten. Ik denk uh, de eerste rit uh, in Napels was ook... Uh, ja, het was ook best wel uh, een, uh, een risicovol ritje met, uh, met, met snelle afdalingen, draaiende keren. Uh, nou ja, ploegendheid hebben we de schade gewoon uh, weten te beperken. Uh, nou ja, deze rit, uh, ondanks de valpartij van Steven, zijn we ook gewoon heel goed doorgekomen. Omdat onze prioriteit natuurlijk uh, Robert Geesink is. Uh, die, uh, die valt wel, maar die komt wel. Uh, in dezelfde tijd binnen als de andere kansen hebben. Dus uh, eigenlijk, uh, eigenlijk mogen we niet klagen tot nu toe. Sebastian, nog eventjes. Paolini wint dus de derde etappe. Was die etappe nog van invloed op het klassement? Ja, uh, best wel, want Salvatore Puccio, die uh, uh, de roze Leidenstraal had overgenomen... na die ploegentijdrit van gisteren, die is hem alweer kwijt na één dag. Maar is ook geen schande. Uh, Paolini neemt namelijk ook dat roze van hem over. Heeft 17 seconden voorsprong op Wiggins en Oeran. Uh, dat zijn uh, de ploeggenoten bij Team Sky. Beste Nederlander is Pieter Wening, die staat 14e... Op drie kwart minuut 45 seconden. Robert Geesing, 15e met dezelfde achterstand. Ook 45 seconden. En Steven Kruiswijk staat nu op 1 minuut en 19. Net buiten de top 20 staat 21ste. Maar het staat dus allemaal nog, uh, nog relatief uh, behoorlijk dicht bij elkaar. Wat mogen we vanmorgen verwachten in van die vierde etappe? Ja, dat is een lastige rit. Uh, niet alleen door de lengte: 246 kilometer. Dat is uh, een klassieke afstand. Ik bedoel, luikbassen, luik en dat soort koersen zijn maar een paar kilometer langer. Het zou kunnen zeggen dat het voor een grote ronde zelfs iets te lang is. Maar het duurt heel lang, 200 kilometer ongeveer. En dan moet er twee keer geklommen worden. En uh, de top van de tweede klim ligt op zo'n 7 kilometer afgerond van de finish. En er is niet echt een lange afdaling daarna. Als het Royev bekijkt, lijkt het meer een plateau te zijn... waar ze uh, daarna overrijden naar de finish. Dus die, die slotklim kan zeker wel weer voor een spektakel gaan zorgen. Michiel, wat is het plan voor vanmorgen? Voor, voor zonder dat we het aan de andere ploegen vertellen. Ja, ik hoop niet dat ze luisteren. Maar uh, ik, uh, ik, ja, ik, tot nu toe uh, denk dat alles voor ons goed verloopt. Uh, dat we uh, dat, dat gewoon goed is en dat we hem uh, in een goede positie weer onderaan uh, proberen af te zetten. En ik denk, uh, met Kruiswijk heeft hij gewoon, uh, met Kruiswijk en Kelderman, die trouwens ook vandaag ten val kwam. Uh, heeft hij gewoon twee hele goede luitenanten die, uh, die op zulke klimmen ook heel lang mee kunnen. Uh, ja, als we als we goed zijn, gaan we zeker iets proberen. Maar, uh, ik, uh, tot nu toe uh, houden we het even tot volgen en uh, gaan we, als, we, als we onze kansen schoonzien uh, slaan we wel een keertje toe. En dat vertel je lekker niet van tevoren uh, uh, misschien tegen jullie, maar dat uh, <laughs> Buiten zal ik bijna zijn tijd laten weten. Nou, Sebastian zal er ongetwijfeld <laughs> ja. achter komen. Bedankt Sebastian, bedankt Michiel. Oké, okay. okay, geen dank. Ja, het is uh, jeugdsentiment. Uh, 2 minuten en 25 seconden. Zo lang duurde zo'n uh, plaatje van de Beach Boys. I Can Hear Music. Het is niet uh, een nummer van, van de groep zelf. Het is een nummer van de Ronettes uit 1966. En drie jaar later maakte zij het eigenlijk wereldberoemd... door de uitvoering van de Beach Boys. De komende maanden staan belangrijke wedstrijden... op het programma voor schoonspringer Jorik de Bruin. Eerst twee grote Grand Prix ontmoetingen, vervolgens het EK en het WK Voor de man die eigenlijk wilde schitteren... op de Olympische Spelen, maar helaas voor de Bruin... NOC en NSF weigerden hem af te vaardigen. Zo moest Juriek de Bruin opnieuw beginnen... op het moment dat de commerciële tv's een sport aan een miljoenenpubliek toonde. Op een iets ander niveau, dat wel. Een reportage van Edwin Cornelissen. Geef me een applaus, dan zijn jullie, dus ja! Het contrast is groot. Enerzijds de BN'ers, die met veel gevoel voor glitter, glamour... en show van de duikplank kukelen... En dan de echte schoonspringtop, die in een klein gymnastiekzaaltje aan het droog springen is. En na een salto steeds weer terecht komt op de mat. Jorik de Bruin, de beste Nederlandse schoonspringer. Hoe heb jij er eigenlijk naar gekeken naar dat programma? Ja, eigenlijk van achter de schermen. Ik heb uh, de BN'ers gecoacht. En uh, achter de schermen vond ik het super. Het blijkt dat het op tv net iets minder overkwam. Maar wel goed ontvangen. Dus uh, ik, vond het, ik vond het absoluut leuk om te doen. Wat betekent zoiets voor jullie sport? Is dat top of is dat flop dat zo'n programma komt? Nee, dat is top. Ik bedoel, het betekent dat wij uh, naast onze sport ook wat kunnen doen. Uh, het betekent ook dat we weer in de kijkers komen... en dat veel meer mensen weer weten wat schoonspringen is. Dus dat er ook weer meer aanmeldingen bij de clubs komen. Niks meer zeggen, gewoon gaan springen. Ik maak me zorgen. Ik maak me zorgen. Oh, mijn god. Een miljoenen publiek oh. wilde wel zien hoe uh, Terror Jaap... met zijn dikke buik en zijn gouden zwembroek... een sprong van de 10 meter plank riskeerde... Maar de mooiste sprongen van Nederland die blijven ongezien tijdens de training. Want schoonspringen mag dan een impuls hebben gekregen door dat televisieprogramma. Het blijft nog altijd een kleine sport. Zo is dat ook voor Jorik de Bruin. Hij leek zich vorig jaar te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar hoorde later van noc dat zijn kwalificatiewedstrijd een deelnemersveld had dat niet representatief genoeg was. Ja, wat deed dat met je? Ja, ik denk dat ik uh, de eerste paar maanden echt wel in een dip zat. En zeker de, de weken tot na de Olympische Spelen. Ik ben uh, nog op vakantie geweest en uh, toen de Spelen eigenlijk echt voorbij waren, dat, toen was het afgesloten. En dan ga je verder kijken naar, naar wat nog meer mogelijk is. En vier jaar is dan een hele lange periode. Uh, ik ben nu 26. Dus dat betekent dat mocht ik nog doorgaan tot Rio, dat ik toch uh, ja, bijna 30 ben als ik daar op de plank sta. Dus ja, die beslissing die, die, die is heel moeilijk. Ja, daar zit je nu nog middenin in dat proces. Uh, nou, in principe hebben we wel de beslissing gemaakt om nog door te gaan. Uh, zeker omdat je zo dichtbij zat, is het moeilijk uh, ja, om daar dan afstand van te nemen. Maar uh, ja, ik pak het nu seizoen voor seizoen en, uh, en we kijken waar we stranden. Ja. Want er kwam nog bij natuurlijk dat uh, jullie gekort gingen worden door en nsf uh, De geldstroom ging dicht. Ja, dat betekende dat je ook een nieuwe balans moest vinden hè, om het allemaal in ieder geval haalbaar te houden. Ja, absoluut. En ik denk dat uh, vooral de bond heeft zich daarachter uh, heeft zich sterk voor gemaakt dat we toch door konden gaan. Uh, zoals het er nu uitziet kunnen we dit seizoen sowieso nog uh, afmaken. De sponsor die we hadden, Fariopool die, die heeft nog extra geld erin gestort. Ook zodat we dit seizoen nog af konden maken. Dus we hebben nog wat rek erin om te kijken hoe we de, ja, die drie seizoenen daarna er ook aan kunnen plakken. Ja. En uh, misschien dat we in de tussentijd dan uh, toch weer op het niveau komen waarop de subsidie ook uh, weer aangesterkt wordt. Leef je nog, Bert? Oh, schat. Ja, dat was lachen, gieren brullen met Petty Bart en haar buiklanding. Mien, waar is Mien, waar is Maar in de schaduw probeert Jorik de Bruin de aansluiting met de Wereldtop te vinden. Ik heb natuurlijk uh, één sprong waar ik, uh, ja, waar ik eigenlijk heel goed in ben. En die ben ik uit gaan bouwen. Ik ben van uh, een 3,5 schroef naar een 4,5 schroef gegaan. En voor zover ik weet ben ik de enige springer nu ter wereld die die, die sprong op wedstrijden doet. Oké, okay, en hoe stabiel is hij? Hij is redelijk stabiel. Kijk, het is, het is een sprong met een ontzettend hoge moeilijkheidsvak. Het is ook een hoog risico. Uh, maar de keren dat ik hem nu op wedstrijd heb getest... en dat ik hem ook echt op wedstrijd heb gedaan... Uh, is eigenlijk nog uh, alleen maar goed gegaan. Een nieuwe sprong dus. En die krijgen we te zien tijdens de training. Is kan aan Ja, hij wil de Daar staat hij. Volledig geconcentreerd. Daar is een aanloop. En hij stopt. Ja, yeah, hij stopt de approach. Ja, yeah, the ritme is the most important tijdens de approach. En als hij fails. Het is niet zo goed. Hij zal Oh, Legt de bondscoach uit. Hij komt niet helemaal uit met zijn stappen, maar we gaan het nog een keer proberen. Ja, dat is heel goed. Het ziet looks spectaculair Ja, yeah, dat is techniek ook. En body control, concentration, A high level focusing. Wat zegt dat? Dat jij de enige bent ter wereld die dat kan op dit moment? Soms geloof ik zelf nog niet dat ik hem doe. Maar um, ja, ik, ik, ik denk niet dat ik de enige zal zijn die hem uh, zal gaan proberen. En zeker nu mensen zien dat het ook echt mogelijk is. Dus ja, ik, ik ben benieuwd. Ik zeg, ik zeg kom maar op, probeer het ook maar. Ja, maar krijg je er wel reacties op? Ja, ja, weet je, ik heb al reacties gehad van sommige springers ook van... ik, ik begrijp niet hoe jij uh, die sprong nog kan volgen. Want in de lucht kijk je natuurlijk uh, waar je bent. En ja, 4,5 en het gaat zo snel. Dat ze snappen soms niet helemaal hoe ik het uh, in de gaten kan hebben. Snap jij het? Ja, ik snap het wel. Nou ja, ik, kijk, natuurlijk weet ik niet precies uh, hoe het werkt. Uh, ik ben heel blij dat ik het kan zien en, en dat ik daarom ook die sprong succesvol kan afronden. Uh, het is dus even kijken wat de concurrentie doet, of die die sprong ook gaan doen. Maar hoe zou je normaal gesproken in dat mondiale veld komen te staan als jij die sprong goed gaat doen in wedstrijden? Ja, ik spreek dan wel over finale plaatsen. Met, met het programma wat ik nu heb en dan deze uitbreiding. Uh, dan heb je het echt wel over finale plaatsen. En dat is wel een doorbraak, hè? Absoluut. Another try? Yes. All right. Yes. So that's pretty good. Wereldtop, let op, Jorik de Bruin komt eraan... en daar kan geen Patty Bart aan tippen. Oh, wat maakt hij een doodklap. Maar wat was het goed, dames en heren. Ja, je hoorde Edwin Cornelis en Jorik de Bruin over uh, een 4,5 schroef. Dat is ongeveer het gemiddelde wat ik overhaal... als ik een kast van Ikea in elkaar probeer te zetten. Uh, een opvallend bericht bij het tennistoernooi van Madrid. Daar zou de vader en begeleider van de Australische tennisser Bernard Tomik... de trainingspartner van zijn zoon met een kopstoot... een gebroken neus hebben bezorgd. U hoort het goed. Inmiddels wordt er uitgebreid onderzoek gedaan... naar het incident door de tennisbond, maar ook door de Spaanse justitie. In Australië is de zaak groot nieuws. Another of our sports stars is neck deep in controversy tonight. Bernard Tomic's father has reportedly been arrested in Spain for headbutting his son's training partner and breaking his nose. Tennis star Bernard Tomic's father, John, will face court in Spain today after he was arrested for allegedly headbutting and breaking the nose of his son's practice partner. Now if you just tuned in, our breaking story this morning is about tennis star Bernard Tomic Bretts has more. Uh, we're getting early information back, so this is only early information as to what happened. But what we understand was there was a warm-up incident where John Thomack, Bernard's father, approached him. They got into a scuffle on court. Uh, Bernard's hitting mate, the Frenchman Thomas Duray, then stepped in and tried to uh, cool down the situation. At that point, he was headbutted severely by John Thomack uh medical treatment for him on court side. It was a bit touch and go there for a while. He couldn't actually breathe the head but was that severe. So this is a major major incident in the world of tennis. Het loopt toch al een paar jaar mee en je denkt soms nou, je hebt het gekste van het gekste wel gehad. Dit is helemaal idioot. Mark Brasser tenniscommentator bij ons. Uh, in eerste instantie gaat het dus om een ruzie tussen Tomic en zijn vader. Wat is er nou precies gebeurd? Ja, niet de eerste ruzie en waarschijnlijk ook niet de laatste ruzie... tussen vader en zoon. Die leven nogal op gespannen voet met elkaar. Wel, die, die, die vader Tom ik zeg maar, de coach is van zijn zoon. Ja, de verhalen, die, die, die, die, die, ja, die liggen een beetje uit elkaar. Um, hier werd net gezegd dat het op de tennisbaan gebeurd zou zijn. Ik las zojuist een verhaal in een uh, verklaring van uh, die, die, die Franse jongen... die hitting partner, uh, die op zijn neus een kopstoot gehad zou hebben. Daar werd gesproken over dat het in Spanje, in Madrid, ergens op straat was. Dus dat kan natuurlijk wel nog belangrijk zijn als het op het park is gebeurd... heeft de, de ETP, de tennisbond er iets over te zeggen. En anders is het gewoon een, een strafzaak... waarschijnlijk voor, voor, de, voor de Spaanse justitie. Wat er gebeurd is, zoals het er nu ligt... vader en zoon hebben ruzie gekregen... en die Thomas Drouet, die hittingpartner boel zussen... kwam tussen beiden en dat pikte vader niet. En die gaf die jongen een kopstoot. Ik heb zojuist beelden van hem gezien. Hij zit goed in het verband. Een neus gebroken inderdaad, pleisters op zijn voorhoofd. Ook een, een kraag om zijn nek, zeg maar, ter, ter bescherming. En uh, ja, het ziet, er, het ziet er niet goed uit. En nu? Ja, en nu, uh, beide zijn vandaag bij de politie geweest. Hebben een uh, verklaring afgelegd. Uh, waren het daarin niet met elkaar eens. Als dat wel zo was geweest, dan had het vandaag meteen tot een vervolg kunnen komen. Zo gaat het in Spanje. Maar omdat de verhalen uit elkaar liggen, moet uh, vader John Tomic moet, op 14 mei uh, moet voorkomen in Spanje. En dan uh, gaan ze, ja, moet hij uit gaan leggen wat er gebeurd is. En, en zal er bepaald worden wat er verder met hem uh, gaat gebeuren. naast natuurlijk het onderzoek wat de, de ATP, uh, de tennisorganisatie, uh, die zijn ook een onderzoek gestart. Hij zit niet in de bak, hè? Hij zit niet in de bak, nee. Hij is vandaag wel verhoord. Is na twee uur is hij, is hij vrijgelaten en hij is inderdaad vrij man. Dat heeft hij ook wel laten weten aan Australische journalisten. Zo van jullie zeggen allemaal wel dat ik in de bak zit, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben vrij man, ik ben wel op het politiebureau geweest. Ik heb mijn verhaal gedaan en verder wilde hij er uh, weinig over kwijt. Zijn de consequenties voor Tommy? Ja, dat is, dat is de grote vraag. Dat is wat ik net zei, is het op het park gebeurd? Hè? Dan, dan kan de ATP er nog iets uh, over te zeggen hebben. Is het op straat gebeurd? Ja, dan, dan, dan kan het misschien alleen een straf worden voor, uh, voor de vader... Uh, Australische tennisbond heeft bij monden van uh, Todd Woodbridge, een van de hoge mensen daar meteen, eigenlijk laten weten, ja, dit mag voor Bernard Tomic, voor de speler, eigenlijk geen gevolg hebben. Die jongen, dat die zo'n gekke vader heeft, uh, kan daar niks aan doen. We lopen er veel van rond, hè, gekke vaders. De in de lopen, ja, meestal zien we dat, zagen we dat in het in het vrouwentennis, dit, ja, dat dit bij de mannen ook gebeurt, dat is, dat is toch wel, uh, ja, niet voor het eerst, maar het is wel opvallend. We even ja. over Tomic, uh, Groot Nieuws in Australië, is het ook een grote sport daar? Ja, het is een hele grote sport. Een jongen die op heel jonge leeftijd al goed was in de tennis, uh, groot toernooien heeft gewonnen bij de jeugd, Australian Open, US Open, uh, wereldkampioenschap, de Orange Bowl, uh, voor alle leeftijden. Het was echt een jongen die nou ja, de, de, de opvolger moest worden van Leighton Hewitt, van Pat Rafter, uh, van uh, Philip Pussis, van Pat Cash. Ze dachten een Grand Slam winnaar uh, binnen te hebben, maar het is zo'n turbulent leven wat die jongen tot nu toe heeft. Hij is nog maar twintig. Ja, en eigenlijk rijgen de schandalen zich aan één. En dat heeft voor een heel groot gedeelte uh, te maken met, met die vader. Kijk, Australië natuurlijk een, een gek sportland. Uh, Australië heeft op dit moment niet zo heel erg veel goede tennissers. Hij is de enige, dus alle aandacht gaat ook naar hem. En als er dan zoiets gebeurt, zoals vandaag... Ja, dan wordt dat in Australië wordt dat heel groot, uh, groot opgepikt. Toch nog even, hij haalde al een keer de kwartfinale van Wimbledon. Hij haalde kwartfinale Wimbledon. Begin dit jaar uh, won hij in Eigenland, in Australië won hij zijn eerste ATP-toernooi. Toen dachten we, nou, het, het, het gaat beter misschien. Hè, heeft hij heeft eindelijk een beetje die, die rust gevonden. Zeker na het rampjaar 2012. Want daar is echt uh, van alles gebeurd wat, wat, wat er maar mis kon gaan. Uh, ging mis, niet uh, alleen uh, op het park op de tennisbaan eh, tijdens de toernooien, maar ook daarbuiten. Er waren dagen dat hij drie keer opgepakt werd voor te snel rijden... dat hij met zijn Ferrari door Gold Coast scheurde... dat hij drie, keer, drie keer gepakt werd. Hij vierde een verjaardag, eh, daar moest de politie bij komen... omdat hij half zes ochtends met een vriend stond te vechten... Op, op, op het balkon van het penthouse, waar de hele buurt op af was gekomen. Hij heeft al een keer vorig jaar tijdens een toernooi tegen de umpire gezegd... Van, ja, mijn vader zit daar, ik irriteer me vreselijk, die, die man die moet eraf. Eh, in het verleden eh, zijn toelagers zijn al een keer gestopt... Eh, omdat hij zich niet inzette, daardoor miste hij niet het jeugdtoernooi van Wimbledon. Zijn vader heeft al een keer gezegd: je moet nu van de baan afkomen. Want die umpire of die scheidsrechter die daar zit, die doet zijn werk niet goed. Kom maar vanaf. Zijn vader heeft een keer ruzie gemaakt met, tijdens de Australian Open met de organisatie. Ja, iets zinde hem niet. Heeft hij een uh, ruzie gemaakt. Daarin heeft hij gezegd van weet je wat, wij vertrekken hier uit Australië, we gaan naar Kroatië en, en, en Bernard gaat voor, uh, voor Australië speel, spelen. Ja, de lijst schandalen en incidenten is vele malen groter dan zijn eerder lijsten. En het is doodzonde voor zo'n goede tennisser die, die in de inderdaad kwartfinale Wimbledon heeft, heeft gestaan, uh, ja, een van de van de young guns, een van die, van die van die jonge gasten die die die eraan zitten komen, die het misschien wel hè, de grote jongens van nu moeilijk kan gaan maken. Dat zijn carrière zo beïnvloed wordt door al die negatieve incidenten, ja, doodzonde. Ja. Yeah. En die vader, uh, die er steeds uh, zeg maar over blijft waken... Uh, je zou zeggen, hij is 20 jaar, andere coach. Ja, nou, ja dat, dat, dat wilde hij ook wel. Maar er ja, kleeft Kijk, niet, nu wel wat aan hem. Nou, ja, hij heeft inderdaad uh, Pat Cash, hè, de Wimbledon-winnaar van... Uh, wel eerder, van hem, heeft hij al een keer benaderd... van, goh, zou jij me willen coachen? Maar ja, er zijn coaches die zeggen, uh, hier brand ik uh, mijn vingers... en mijn goede reputatie niet aan. Er is natuurlijk altijd wat met die jongen. Dus een goede coach vinden en iemand ook die hem, die hem uh, in, in goede banen kan leiden... Ja, dat zal uh, heel erg moeilijk voor hem worden. Of is wel verloren, hè, Madrid? He, verloren, is de ronde verloren van radek Stepenik. Dit is voor het toernooi gebeurd, dus er zal ongetwijfeld... zal dat invloed hebben gehad. Stepenik is natuurlijk een goede tennis, daar kan je altijd van verliezen. Maar het zal ongetwijfeld invloed hebben gehad op zijn, op zijn prestaties. En dit zal ook uh, ongetwijfeld weer lang, uh, lang door gaan werken. Ja, we ronden met jou af door te vertellen dat... Uh, Robin Haas de tweede ronde wel heeft bereikt uh, in Madrid. Hij won in drie sets van de Oekraïner Alexander Dolkopolov. 6-3, 6-7, 6-2. De partij duurde bijna twee uur... En de buitenlands voetbal, Sunderland, Stoke City uh, is geëindigd in 1 tegen 1. En bondscoach Corpot heeft een gigantische selectie uh, voorlopig uh, opgesteld... van 40 namen op 17 mei beslist Pot welke drie, uh, 23 spelers daadwerkelijk mee mogen... naar het Europees kampioenschap in juni. Grote namen zitten erbij. Grote naam direct ook. Bij het oog op morgen even Jinek. Wij zijn er morgenavond weer met Langste Lijn om 10 uur. Ik bedank Mark Brasser en alle anderen die aan dit programma hebben meegewerkt... mede namens de feestcommissie.